4 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De inwoners van Ecuador hebben in een referendum gestemd... voor een wet waarmee de president nog maar twee termijnen mag dienen. En dat betekent dat oud-president Korea zeker niet zal terugkeren. Het referendum werd uitgeschreven door de huidige president Moreno. Hij werkte ooit met Korea samen, maar de twee botsten. Korea had zelf geregeld dat een president meer termijnen mocht dienen... toen hij nog president was, maar Morena, Moreno wilde daar weer vanaf.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 Thomas van Vliet. Een hele goede morgen. Het uh, is uh, touchdown. Of niet? Wel. Of niet? Ik ben niet zo'n enorme kenner in uh, American voetbal. Hoorde je net al een beetje. Ik ben op zoek naar de keeper. Waar is die keeper toch? Nou goed, uh, straks uh, gaan we meer horen over, uh, over deze mooie sport en uh, wie er gewonnen heeft. Het uh, duurt nog 2 minuten en 15 seconden, als ik het goed heb. Met een paar timeouts erbij, uh, misschien nog wat langer. Maar hoe dan ook, wij zijn erbij uh, voor jou hier op NPO Radio 1. In fris zorgen wij voor een hele fijne, frisse start van jouw werkweek. En uh, ja, die staat alweer voor de deur. Maar voor die tijd blikken we nog even terug op afgelopen week. Met de Week in het Geluid. Herken jij uh, de nieuwsgebeurtenissen? Ik voel me de gelukkigste ter wereld. If you want to be my lover, you got to get with my friends. In geboorte in 1938 bracht grote blijdschap in het land. In all of us come. Huizeplaag. Uh, uh. Let's have a day to see my life. Ja, dat waren ze alweer. Je hoorde de Vlaamse VTM-verslaggever Bodewijn van Spilbeek... die sinds deze week door het leven gaat als vrouw, Bo van Spilbeek. En daarna de enige echte meidenband die ertoe doet, The Spice Girls. Want ja, komt er een comeback. Uh, Ginger, Baby, Posh, Carrie en Sporty die zien in ieder geval nieuwe mogelijkheden. En nadat ze afgelopen week inmiddag samen zaten... nadat ze waarschijnlijk hun bankrekening hadden gecheckt... en dachten, nou, daar mag wel wat meer bij. Prinses Beatrix die mocht vandaag, uh, woensdag bedoel ik, uh, 80 kaarsjes uitblazen... en het volkslied van Canada is aangepast. De Canadese zingen nu... In All of Us in plaats van In all wise Sons. Een genderneutraal volkslied dus. En Amsterdam heeft last van een muizenplaag. Verschillende Albert Heijns in de hoofdstad zijn al tijdelijk gesloten... vanwege de knaagdieren. En tot slot hebben de Belgen een creatieve manier gevonden... om verkeersongelukken tegen te gaan. Door last night de DJ Save My Life te zingen op een bepaald punt... houd je volgens de bedenkers genoeg afstand tijdens het rijden. De tekst is ook te lezen op het wegdek en zal één week blijven staan. En dit is Ed Struilaard. Make it on your own, wat hij opnam voor zijn dochtertje. Oh, I don't know where to start. The first time that I saw you, you shot your arrow through my heart. And it's so bittersweet to know. The more I see you, the more I love you. But I have to let you go. You will fly, you will crawl... Rise as you fall. You'll make it on your own. Paint a picture with your smile. This station should need a laugh here in this little town, where everybody will know your name.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 Het rise wilde. zei een keer in een interview heel graag een liedje opnemen voor zijn dochtertje. En uh, jij daar advies in geven. Ja, wat ga je dan zeggen? Nou, hij kwam er maar niet uit. uiteindelijk. bedacht hij: Ja, meisje. Je moet het gewoon eigenlijk uiteindelijk allemaal zelf kunnen. You got to make it on your own, Ed Stroudert, hier op NPO Radio 1. De Super Bowl. laten we eens even luisteren. Die is nog steeds bezig. Had eigenlijk al uh, nou ja, ongeveer uh, gisteren afgelopen kunnen zijn. Maar allemaal time -outs. De teller staat al uh, minutenlang op, uh, op uh, twee uh, minuten. Uh, wordt spannend. En dan de heren praten in pakken over die wedstrijd. Over uh, die grote strijd tussen de New England Patriots en de Philadelphia Eagles. Wie staan er nu voor? De Eagles, de Eagles staan voor. En ik heb begrepen, daar zijn wij voor. Dus go Eagles, go Eagles. Ja, yeah. goed zo. Uh, Simone Kleinsma, Chantal Jansen, Freek Bartels. dat zijn namen van musicalsterren en geen voetbalspelers... Uh, die de meeste van ons wel zullen kennen. Uh, maar kent u bijvoorbeeld Melvin Blootshoofd of uh, Gitty Pregers? Ja, het zijn namen die ons wat minder zeggen. Maar ook zij belangrijk. Zij zijn ook belangrijk voor de show's. Verslaggever Ruben van Haften die gaat de komende vier weken... voor ons achterhalen wie de mensen zijn in de theaterwereld... die we eigenlijk niet kennen. En dit doet hij bij een van de grootste musicals van het moment. Maar welke dat nou is? Bent u een beetje aan het genieten van de show? Ik geniet enorm van deze voorstellingen. Ja? Ja, ja heel erg. Ik vond ja? het heel mooi. Geweldig, ja. mooi geluid ook. Wat vindt u van het werk van uh, Melvin Blootshoofd? We hebben dat nooit van gehoord. Uh, ik heb de naam wel eens gehoord, maar uh, ja, ik weet niet echt wie het is. Simba, Simba, Simba. Haha. Yeah, yeah. -ha. Nala, nala, nala. Yeah. Hoi, ik ben Melvin Blootshoofd en ik doe geluid bij de Linking. Wat doe je dan precies uh, als geluidstechnicus? Wat zijn je taken hier nou precies? Nou, de belangrijkste taak is om er eigenlijk voor te zorgen dat mensen niet doorhebben dat er geluid is, dat wij nodig zijn. Dus dat de mensen eigenlijk niet weten wie er precies achter, te achter de techniek zitten, dat is eigenlijk de hele bedoeling ervan? Dat is de absoluut de bedoeling van. Het zal niet goed zijn als je ons ziet of hoort. Heb je nou ook heel vaak dat je eventjes niks aan het doen bent als zo'n show bezig is of ben je de hele tijd bezig? Dat vind ik een goede vraag, want soms inderdaad als ik hier backstage ben... dan komt er wel eens een speler naar mij toe en die zegt... zit je weer te niksen? Maar er zijn momenten in de show dat ik fysiek niks aan het doen ben... maar mijn oren staan continu aan. En dat is het, naar het luisteren naar de band of luisteren naar een speler of naar een microfoon. En als er dan met dit te gebeuren en ik sta weer aan... en dan ben ik fysiek weer bezig. Ja. Maar als er bijvoorbeeld meerdere mensen tegelijk aan het zingen zijn... Dan, dan is het heel moeilijk om te horen wie nou degene is die te hard staat... of weer net niet hard genoeg. Uh, nou, Sowieso in het, in het uh, montageproces van de voorstelling is dat bepaald. En dan wordt er, zijn we weken bezig met iedereen licht, geluid, decor om de show te maken. En daarin wordt geluisterd hoe hard iemand zingt, uh, wat voor partij iemand zingt. En dan worden de instellingen opgemaakt. En uh, degene die s'avonds de show mixt in de zaal, um, die is echt bezig met van goh, die is te hard in het koor of die. En die schuift dat bij. Ja. En het is, moet gewoon een prettig gehoor zijn en dat, is, ja, dat doet er geen in de zaal. Um, wij achter uh, als geluidsmensen zijn continu aan het luisteren naar de microfoons, apart. Uh, of ze stuk zijn of te hard zijn, dat kunnen wij dan ook weer regelen. Dus het is een samenspel van, van de mensen vooral voor als achter van het geluid, om ervoor ja. te zorgen dat dat gewoon... Ja, gewoon in harmonie is. Er zijn ook heel veel mensen die beweren dat de acteurs heel erg belangrijk zijn. Maar ik heb gisteren ook mensen gesproken die weer beweerden... dat mensen achter de schermen weer veel belangrijker zijn. Wat denk jij daar eigenlijk zelf over? Uh, ik denk dat we allemaal even belangrijk zijn. Uh, het is niet zo dat een acteur belangrijk is dan een technieker of andersom. Want zonder techniek geen show... Maar ook zonder acteur geen show. Er zitten in deze show ook, ook scènes die heel erg draaien om licht of geluid juist. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Hoe, hoe, hoe weet je precies, nu moet ik dit doen, nu moet ik dat doen? Ja, dat is een combinatie van, wat ik al eerder vertelde, het repetitiemontageproces. Uh, de creators van, uh, van Disney die, uh, weten heel goed wat ze willen. Ja. En die weten ook heel goed wat wij moeten doen om te krijgen wat zij willen. We hebben natuurlijk wel heel veel vrijheid erin. Maar als je bijvoorbeeld een hele spannende scène hebt, dan weet je gewoon... het geluid moet daar zachter. Heb je een achtervolgingsscène, dan moet het geluid veel harder... om dat bij de mensen binnen te krijgen. Dus het is een combinatie van wat er op papier staat moet je doen... maar ook wat jouw gevoel zegt op dat moment van wat je ziet op het toneel. Ja, dat was verslaggever Ruben van Haften... die een kijkje ging nemen achter de schermen van The Lion King. En volgende week zal hij voor ons een uh, ander aspect... van de theaterwereld behandelen. En The Lion King, ja, de musical heb ik niet gezien. Maar die film, ik moest huilen. Ik moest huilen bij dat ene stukje. Oh, mm -hmm. En als je er ook gehaald hebt bij de, bij de, bij de film dan weet je precies waarom. Mm -hmm. <laughs> um, Goedemorgen goede, Antoinette. Goedemorgen. Jij uh, bent uit, aangeschoven voor uh, de media-update. Uh, we yes. kijken met de schuine ogen, houden we die superbol nog in de gaten. Oh, het maar is die, zo spannend. Die, ja, die teller gaat zo langzaam. Ja, dat wel. Maar het is zo spannend. Dit zijn echt die cruciale secondes, minuten, secondes echt. En uh, nou ja, de Eagles staan voor, dus ik ben helemaal blij. Even luisteren. Chris Long, son of Howie, trying to win back-to-back -back Super Bowls. Did it with the Patriots last year. Second and ten. En ja, dan gooi je zijn bal ja, en weer afgefloten. Ja, ergens is het een beetje een saaie sport, maar. <laughs> <laughs> Kijk, in Amerika maakt ze dat leuker met super grappige reclames. Daar meer over, zometeen. Ja. Maar ja, in Nederland krijg je om de zoveel tijd vijf hele wijze mannen die dan tactieken gaan bespreken. En stiekem is dat best wel saai. Ja? Ja. Heb jij voor vannacht de Super Bowl wel eens gevolgd? Ik heb dus vandaag me helemaal verdiept in deze American Football. Wauw, <laughs> um, wow. ja, wow. leuk. Wat een wereld, nou leuk. Ja, het moet je ding zijn. Ja, dat is ook wel waar. Dat wat? vooral de gezelligheid is, dat is zo fijn. Ja, met elkaar de Superbowl kijken. Ik, ja. heel veel, ik, zag, ik zat in de auto hier naartoe en ik zag overal um, dan waar licht brandde. en ik kon een tv zien en zaten met de Superbowl te kijken. Nooit beseft dat dat zo, uh, zo groot is. Maar goed, maar goed dat even terzijde. gaan we ja. het zo nog meer over hebben. Uh, met, uh, uh, met uh, Ilja, uh, geloof ik. Ja, Ilja Stegen, een uh, Superbowl of een. een, uh, uh, uh, een American Football ja. uh, Wat heb je nog meer meegenomen? Nou, uh, ik ga je de social media update geven. En um, ken jij Kylie Jenner? Ja. Eén van de Kardashians natuurlijk. Ja. Um, dit is die ene van die tweeling, um, maar dan niet het model. Weet je dan wie ik bedoel? Zo diep zit ik er ook weer niet in, maar ga door. Ja, die ene met die opgespuiten lippen. Oh, die, maar dat hebben ze toch allemaal al. Ja, maar er is wel één die het heel die erg Die steken heeft. met poppers ouders bovenuit dan. Ja. Um, Kylie heeft eindelijk bevestigd dat ze zwanger was. Ah. Was. Oh. Want ze is dus bevallen. En dit is niemand opgevallen? Dit is niemand opgevallen. Deze negen maanden, treurig. ik weet niet hoe ze het heeft gedaan. Um, maar het is er gewoon gelukt. En het is een heel mooi meisje geworden. En uh, ze zei dat ze er bewust voor koos... om uh, de zwangerschap niet voor het oog van de wereld te ervaren. Ja, ik wist dat het voor me deze rol uh, moest voorbereiden... op de meest positieve, stressvolle en gezonde manier die ik kende. Ja, ik vind dat voor een, uh, iemand die uit een uh, reality-wereld komt... Uh, redelijk... Uh, Um, ja. Antitypische verstandig. opmerking? Ja, verstandig misschien ja. ook al. ja. ja Heel volwassen voor iemand van ja, uh, <laughs> ja. dat is misschien beter omschreven. Ja, ja. en uh, ze is pas 20. Dus um, ja, uh, we gaan zien we wat dit uh, ja. babytje met haar gaat doen. Um, dan weer terug naar die Superbowl. Ik oh, ja. gaan nog even snel kijken. Nee, het gaat nog steeds goed. Nu is het wel nog echt 20. 20 seconden. seconden. Heel spannend. Ja. <laughs> Oké. Okay, um, maar het is dus niet alleen maar leuk om naar deze mannen in uh, grote pakjes te kijken. Uh, dit is ook het moment voor um, de grote filmhuizen om uh, trailers te laten zien. Dus de ja. nieuwe Jurassic Park. Oh, ja, daar heb ik, ja, ik heb er al trailers van gezien. Uh, dat is uh, een redelijk uh, epische film gaat dat worden volgens mij. En daar gaat uh, iedereen op social media ook helemaal los over waarschijnlijk. Nou ja, ja, tuurlijk, want Jurassic Park is nu uitgekomen. Er is dus een nieuwe Star Wars Soli over Solo. Ja. De Han Solo. Oh. Met zijn vriendje Tio Bakken. Helemaal leuk. Um, er is The Cloverfield Paradox, een Netflix science fiction film. Mm -hmm. uh, natuurlijk de nieuwe Mission Impossible met Tom Cruise. True. En een nieuwe Avengers Infinity War. Um, dit keer met Iron Man. De Hulk, Loki, Thor en Doctor Strange. Ja, ze dachten, hoe kunnen we het nou, al die films uh, nog uh, overtreffen? Door ze gewoon allemaal in één film te proppen. Ja, ik snap niet waar ze het geld vandaan halen. Nou ja, uit onze boekzakken, want uh, wij gaan er allemaal weer naartoe uh, straks. Ga jij er naartoe? Ik ga er zeker weten naartoe. <laughs> ja. Nee, oh, ja, deze zeker. denk ik niet. Um, en dan heb ik nog een heel klein uh, laatste feitje: ja. uh, Mannen in Zuid-Korea besteden het meeste geld aan huidverzorging. Echt? Ja. Maar uh, ga jij niet uh, morgen? Ja, ja, ja nee, Korea. ik vlieg morgen om uh, uh, iets voor uh, iets, iets, iets na negen. Uh, S'avonds vlieg ik naar Korea om daar uh, uh, bij de Olympische Spelen te zijn. Super vet. Het is een droom die uitkomt. Uh, dus als ik, als ik een beetje in de toon wil vallen, dan ja, moet, moet, ik, uh, beetje, ja, moet ik gewoon heel up, uh, veel uh, smeelseltjes kopen daar. Ja, okay. ja, maar ga je het dan daar kopen of ga je alvast voorbereiden? Nou, als ik het, dan ga ik het daar kopen. Toch wel? Ja, Moet wel kijken dat er geen whitener spul in zit. Want dat schijnt daar uh, groot te zijn, Want ze allemaal heel erg wit willen zijn. Um, en, en wij natuurlijk weer bruin. Ja. Dus, uh, dat was het. Dat was het. Manet, dankjewel. Alsjeblieft. Dit is de mol. Ja, Ruben Heijn. Zijn nieuwe single. Nee, Wat Nee, zegt... Stine is de mol. Nee. Ruben. Nee, Stina. En dit is zijn nummer. Zijn nieuwe single, Juggler. Heerlijk. We are jugglers Try to catch what comes down on us So she is doing well Doing well. Here comes summer. Circus drives around alongside her, but she's doing well. season's over. I think it's time to salute the ringmaster. Can't plays in this game, but for my money... She's doing well. She's doing well. Ik ben Heijn en ik kijk met, uh, nou, nu niet meer met één oog, maar met twee ogen naar het scherm waar we kijken naar uh, ja, de ontknoping van de Super Bowl. En, uh, dat ga ik even samen uh, bespreken met uh, Ilja Steeg. Goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij ja, speelt zelf American Football bij de Dutch Lions. Jij hebt ook gekeken. Vannacht zei ik nog, je kijkt nog. Ik zie juichende mensen, die zie jij volgens mij ook op tv. Uh, het is uh, net afgelopen, ja. ja het is uh, volgens mij een minuut of drie geleden dat het, uh, dat het klaar was. En uh, volgens mij de Eagles, de Philadelphia Eagles, hebben gewonnen, hè? Dat klopt, ja. Ja, heb, jij, heb jij er ook zo'n feest van gemaakt zoals de Amerikanen dat dan doen? Uh, iets minder, maar uh, het was, uh, was een leuke avond. Ja, wat, wat, wat, wat, wat maakte die Superbowl nou zo bijzonder? Wat is er zo leuk aan? Nou, voor ons in Nederland is het in ieder geval uh, de nachtelijke uurtjes... maakt het sowieso bijzonder. Mm -hmm. Maar de finale en de hele entourage eromheen... Uh, zorgt wel voor, uh, voor het extra gevoel erbij. Ja, en um, ja, in Nederland is, het, is de sport niet zo heel erg uh, groot. Wel, ja, op zo'n op zo moment als dit kijkt iedereen naartoe. Ik zie net dat, uh, dat er volgens mij een bak met limonade over de koos heen wordt gegooid. Um, de, de, de, waarom, waarom is het in Nederland wat minder, denk je? Ja, dat is lastig. Ja, Nederland is toch echt een voetballand. En de uh, Amerikaanse mentaliteit en uh, de uh, Amerikaanse voetbalmentaliteit is net iets anders. Je ja. krijgt dingen niet omdat je er recht op hebt, maar meer omdat je het wil verdienen. En uh, ja, de vraag om in een team te zitten is zo groot... dat ze ook hele hoge eisen kunnen stellen aan de mensen die uh, in een team komen... Ja. Dus degenen die het meest voorover hebben die, uh, en het beste zijn. Die, alleen zij redden het. Zo, ja, dus stel stel kan op het veld natuurlijk. Ook hier weer bij die strijd tussen de uh, New England Patriots en de, en de, de Eagles. Um, wat voor een wedstrijd was dit? Dit was een, uh, een voor menig mensen wel wat onverwachte wedstrijd. Iedereen had verwacht dat de Patriots zouden winnen. Uh, hoe dan ook, want zij zijn de afgelopen jaren gewoon het topteam, en, uh, ja, het topteam in de VS. Mm -hmm. En uh, de Eagles, die waren de underdog, om zo te zeggen, en die hebben het toch, uh, ja, toch geflikt. Ja, en aan welke kant stond jij? Ik was een beetje een neutrale toeschouwer. Uh. Ik vind het mooi dat de Patriots al zo lang uh, aan de top kunnen staan. Aan de andere kant was ik ook wel toe aan wat nieuws. Dus uh, ik, ik ben blij met de uitslag. Maar ik vind wel dat de Patriots ook alle credits verdienen. Dat ze al zo lang uh, ja, dit niveau halen. Ja. Wat, wat was jouw uh, favoriete moment uh, van de wedstrijd? Oh, dat was toch wel de defensive lineman die de bal uit de handen van de quarterback tikte. Met de laatste minuten. En daarmee toch wel de wedstrijd soorten met van besliste. Oké, want het viel mij op. We zaten hier, denk ik, nou, de tellers staan nog op die minuutjes. Bij Europees voetbal, bij soccer, zoals we dat in de VS dan weer noemen. denk je, nou, dan hebben we nog tien minuten te spelen, hooguit een verlenging. Maar daar gaat niet naar lijken, want ze staan niet gelijk. Maar dat kan wel even duren, die laatste paar minuten, met alle time-outs en andere dingen. Ja, dan krijg je het, uh, het tactische van het Amerikaanse voetbal. Is het trekken met de klok, zoals, uh, zoals we het noemen. Playing the clock. En ja. dat is uh, zodra je buiten de lijnen loopt, gaat de tijd stil. En daar gaan ze dan gebruik van maken. En zo kan twee minuten in één keer uh, tien minuten duren, dat klopt. Ja, en dat snappen wij dan als Europeanen dan weer wat minder. <laughs> ja, je hebt zuivere speeltijd. En die, uh, die weten ze te gebruiken als het moet. En ze weten hem ook heel goed te bespelen. Uh, zoals Philadelphia in de laatste minuut die ging alleen nog maar lopen met de bal. Binnen de lijnen blijven en dan loopt de klok door. Dus dan moesten tegenstanders een time-out verbruiken... waardoor ze die later niet meer hadden toen ze ze echt nodig hadden. Ja. En zo, zo hebben ze de laatste minuten echt tactisch ingezet... om de klok te verbranden. Ja, een mooie sport, een mooie sport om naar te kijken. En uh, volgens mij ook om, uh, om onderdeel te zijn van zo'n uh, zo fenomeen als Bowl of dan uh, ja, in, in Nederland bij de Dutch Lions. Ja, dat lijkt me toch wel fantastisch. Zeer zeker. Ilja Tersteeg, dank je wel. En uh, fijn dat je ons even bij wilde praten over de Super Bowl die gewonnen is door de Philadelphia Eagles. Graag gedaan. de uh, uh, uh, show nog. Joe. <laughs> ja, wij waren voor de Eagles even voor de duidelijkheid. Voordemens, uh, uh, misschien heb jij ze ook wel. Uh, stoppen met roken, afvallen, vaker naar de sportschool. Uh, ja, we nemen het voor uh, ons uh, voor. Maar eind januari stoppen we de meestal weer mee. Zie je ook in de sportscholen. In januari super druk. Daarna... Niet zo druk. Uh, afgelopen week was het daarom de week van de afvallers, uh, waarin veel mensen stoppen met hun voornemens. Onze verslaggever Iris van Soest die herkent zichzelf hierin en uh, moest daarom van ons naar de sportschool om te kijken wie er wel doorzet. Dat gaat niet harder. Oh ja, gaat harder. Okay. oh ja, ik merk het. Je. En wat is dan wat is dan echt rennen vanaf wanneer? Dit is echt een beetje de warming up. Okay. Dus de meeste mensen die hier binnenkomen geef je eigenlijk meteen een zeg vijf minuten op de loopband. Eigen tempo. Meest meeste mensen gaan niet ver hoger dan vijf voor een warming-up. Dus vijf minuten prima. Um, wil je echt wat intensiever lopen, ga je toch wel boven de zeven, acht. Zo is de achterborst vooruit. De rug is lichtelijk hol. Dus eigenlijk houden die je met alles aan in de sportschool. Netjes, oké, okay, kom maar. Die laatste calorieën, Kom maar. Ja, ben ik er bijna? Bijna, let's go. Goed, goed. Hoe voel jij? Ja, ik ben wel echt, uh, oe, ik ben echt kapot. Netjes, dat uh, En als ik hier nou goed in wil worden, hoe kan ik dat dan het best doen? Blijven doen, blijven komen. Eerste stap is blijven komen. Gewoon naar de sports toe gaan. Als je dat doet, is dat zelfs 50%. Ja maar buddy, het is koud buiten. Ik heb helemaal geen zin om te sporten. Zeker, ja, dat blijft lastig. Maar dat is, je moet uiteindelijk het zelf leuk gaan vinden. Dat is het belangrijkste. Ja. En daar geef je daar de hulp bij. En merk je dat, dat er mensen afhaken? Zeker, ja, tuurlijk, elke dag. En wat vind jij dan zelf van goede voornemens? Ik geloof er niet zo in. Uh, je kan in principe goede voornemens... Voor mij betreft kan je goede voornemens elke maand hebben. Dus gewoon komen. Oké, okay, gewoon komen dus. Afhaken zit er dus voor mij niet bij. En uh, ik heb nog afgesproken om een lesje body shape te gaan volgen vandaag. Zo, ik loop uh, de ruimte in... Hoi, komen jullie ook voor de les uh, body shape? Ja. Ja? Uh, ja, dit is voor mij de eerste keer. Wat kan ik hiervan verwachten? Uh, nou, leuk eerst een warming-up. En uh, wat doen we pittig, allemaal? Pittig lesje. Pittig lesje Wat uh... muziek, heel leuk. Ja, op muziek. En wat gaan we doen? Gaan we buikspieren trainen? Nou, je doet je of... hele lijf body shape? is alles voor je, voor je hele lijf. Oh, oké. Okay. Nou, dat uh, klinkt veelbelovend. Ik, oh ik hoor de muziek al. Oh en ik zie hier nog een, uh, nog een mevrouw. Maar hoe, je vindt het niet leuk? Nee, ik vind het echt vreselijk. Ja. Ik begrijp ook niet waarom mensen hier gewoon drie of vier keer in de week naartoe gaan. En we doen dit nu een jaar, hè? Ja, ik dus mag het hier niks te maken niet niet met goede voornemens. Nee. Jullie blijven komen, dus toch zit er ja, wat in. Moeten. Boven een bepaalde leeftijd moet je iets doen, anders gaat het helemaal <laughs> fout. Wij gaan beginnen, volgens mij. Helemaal goed. Succes. Oké, steptanks. <laughs> De laatste keer heen en weer. We eindigen met drie curls. Dus drie... Oké, okay. we zijn nu ongeveer uh, 20 minuten bezig. En uh, ja, ik heb, uh, ik heb pijn. Ja, ik voel dit. ja. uit te Nee. We pakken er ook maar gewichten bij. Uh, nou, dan train je extra je spieren, hè? als je die gewichten erbij hebt. Dan train je extra. Extra? dat was nog nodig hierna? <sje> Jawel, ja. <sje> Ieder, iedere keer wat beter en wat, wat sterker worden. dus. <sje> Oké, okay, volgens mij is het nu bijna klaar. Nou, geniet lekker van een koffie of thee. En anders een fijne dag. Applaus voor jezelf. Ja, dat ging hartstikke goed, toch? Dat ging hartstikke goed, toch? Het gaat ook wel goed, daar gaat het niet om. En vrijdag zijn we er weer voor bodypump. Maar als je nou zegt, uh, doe je het met plezier? Nee, nu wel. Nu het klaar is, voel je je ontzettend lekker. Maar elke keer als ik hier naartoe moet, dan denk ik weer... ik ga niet, ik ga niet, ik ga niet ligt niet aan de sportschool hoor. Ligt gewoon, ik vind dit niet leuk. Nee. Maar ja, dat snap ik. Ik ben niet alleen. Ik vind het ook niet leuk. Nee, precies. Maar je moet wel wat doen. Want iedereen weet gewoon dat als je lekker beweegt, dat je geest uh, helder blijft. En het is gewoon een feit. Je voelt je er beter door. Precies. Maar, uh, nou ja, zoals gezegd, ik haat het. Ik ga lekker aan de koffie. Dus tot volgende week? Zeker, absoluut. Dank je. Ik dacht, ik pak even een lekker uh, stapeltje soulmuziek. Teddy Pendergrass, You Can't Hide from Yourself op NPO Radio 1. En uh, voordat er straks, uh, de dag straks echt van start gaat. Want ja, het is natuurlijk nog before the crack dawn. Is het wel lekker om te weten met wat voor maandag we te maken hebben. 5 februari is het. Uh, de dag dat in 1958. de Amerikaanse luchtmacht een atoombom verliest. Ja, dat gebeurde voor de kust van Georgië. En het gekke is. ze hebben dat ding nog steeds niet gevonden. Nog zo gezegd, geen bommetje! Ja, het is ook de dag dat wij met z'n allen kunnen zeggen. dat we een uh, nieuw record in handen hebben. Want uh, ja, gisteravond is het uh, record uh, bommetje. Uh, om even in hetzelfde lijntje te, uh, te brengen. Uh, Wereldje, wereldrecord bommetje gebroken. Terwijl met bommisten, zo noemen ze dat... zijn tegelijkertijd in een zwembad in Eindhoven gedoken. En het is dus een record. Maar er is meer. Vanaf acht uur straks houden ambulance medewerkers stiptheidsacties. Ja, de rest van de week houden ze zich precies aan de, de werk- en rusttijden. Ook als het superdruk is dus. En de vraag is natuurlijk wat we daarvan gaan merken. Nou, op zich niet zoveel, want het zijn stiptheidsacties. Dus het acute patiëntenvervoer en eerste hulp... dat gaat gewoon door. Daar merkt de burger en de patiënt helemaal niks van. Alleen... Wij gaan we wel wat extra aandacht geven aan de mensen. Um, er zijn bijvoorbeeld hygiënerichtlijnen. Dat uh, schrijft voor dat na elke rit een ambulance uh, schoongemaakt moet, moet worden. Wat betreft de brancard en de instrumenten die gebruikt zijn. Nou, dat wordt nu nog wel eens achterwege laten omdat, uh, omdat het heel veel druk uh, opgeeft. Hè? Nou, nu zeggen wij, dat gaan we nu wel doen. Want ja, dat moeten we doen. Dat is door de inspectie voorgeschreven. Dat gaan we nu doen. Ja, dat zei Fred Zijfert van FNV Zorg en Welzijn bij de collega's van Den Haag FM. En verder is het de verjaardag van veel voetballers. Giovanni van Bronkhorst wordt 43, Ronaldo 33, Nijmar 26. Maar het is ook een prima dag voor de muziek. Want uh, deze mensen die zijn vandaag jarig. Play that game, yo. Dance Dit is nu lekkere. Dance Park, maar, Sean oh. is een Het treintje Oosterhuis, Bobby Brown en Brain Power. Allemaal jarig. En voor de liefhebbers van de Chocopasta is er heel goed nieuws. Het is wereld Nutella-dag vandaag. Niet zo boeiend zou je denken. Het is uh, toch gewoon net als alle andere pasta's. Maar dit merk heeft echt een enorme fanbase en community. Er uh, staan zelfs YouTube-kanalen vol met ouders en kinderen die gerechten maken van het chocoladespul. Hoi allemaal, super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik wil even iets met jullie delen, want ik hou namelijk zo erg van chocola... Met die tellen kan je eigenlijk veel meer doen dan alleen op je boot smeren. En dat ga ik jullie in deze video laten zien. Ja, verder is het op 5 februari de dag van de weerman. Uh, van de weerman. Sorry, 274 jaar geleden, op deze dag werd een zekere Dr. Jeff, uh, John Jeffries geboren. Hij was de eerste die zich professioneel bezighield met weervoorspellingen. En vanaf vandaag kan je hier weer voor inschrijven. In stevige trappels gestoken voeten. En vermoeide maar stug volhoudende voeten. In eindeloze variatie stapten ze ook dit jaar weer over de Gelderse wegen rond Nijmegen. Onderdanen van duizenden dappere wandelaars. Die meter voor meter, vier dagen achtereen, tochten van 30, 40, 50 of 55 kilometer maakten. Ja, de Nijmeegse Vierdaagse, het wordt de 102e editie dit jaar. En tot zover de dag van 29 januari. Als ik iets over het hoofd heb gezien... Hè, of je hebt zelf nog iets moois dat vandaag staat te gebeuren... stuur me dan vooral een berichtje hè, via de Radio 1-app. Of bel 0800-1121. Gaan we nu even het hoofd kruipen van een student. Van de Brabantse student Stijn. Die door zijn Brabantse studentenbrilletje kijkt naar de wereld. De grappigste uitspraak van deze week kwam van een luisteraar die inbelde in een uitzending van onze Belgische collega's van radiozender Studio Brussel. Luisteraar Michael had een duidelijk woordje klaar wat betreft mensen die tijdens een concert alles met hun telefoon aan het filmen zijn. Allee, niemand heeft daar iets aan en de meesten doen het dan nog gewoon om iets te uploaden en uh, meestal dan maar met een patatkwaliteit kwaliteit uh, voor op YouTube te zetten uh, voor de volle uh, drie likes. Juist ja. Luisteraar Michael vindt dat filmpjes die mensen maken tijdens concerten vaak van patattenkwaliteit zijn. Oftewel niet echt om over naar huis te schrijven. En die term patattenkwaliteit die zet mij behoorlijk aan het denken. Want ondanks dat het woord zelf voornamelijk in West-Vlaanderen wordt gebruikt en niet zo heel vaak in Nederland, hebben we hier in ons koude krikkerlandje toch meer dan genoeg dingen die wel voldoen aan het predicaat patattenkwaliteit. We scoren al jaren niet echt hoge ogen op het Songfestival weten ons niet meer te plaatsen voor grote internationale voetbaltoernooien... en door al die gasboringen in Groningen die nog steeds niet volledig zijn stilgelegd... is ook de grond daar van een behoorlijke patattenkwaliteit. Als je deze opzomming zo hoort kun je eigenlijk maar één ding concluderen... en dat is dat we er niet echt veel van bakken hier in Nederland. Kort gezegd, het is hier maar slappe hap. Maar zodra er in Nederland dan iets is wat wel heel erg goed is... en waar we allemaal wel heel erg blij van worden... dan gaan we datgene ook meteen lopen hypen alsof we nog nooit zoiets gezien hebben in ons leven. Een mooi voorbeeld daarvan is de serie De Luizenmoeder. En waarschijnlijk denk je nu, oh god, gaan ze het daar op Radio 1 ook over hebben, ja. Ja, dat doen we, maar niet per se om die serie weer te gaan lopen hypen. Vooropgesteld, ik ben groot fan van De Luizenmoeder. Het is een grappige serie die goed in elkaar zit en bovendien zeer herkenbaar is. Dikke prima dus. Maar waar ik ontzettend, maar dan ook ontzettend moe van word, is dat werkelijk iedere persoon in Nederland een slaatje probeert te slaan uit die serie. En datzelfde kunstje flikken we in Nederland wel vaker. Vanaf het moment dat iets dreigt aan te slaan bij het grote publiek, dan gaan er allerlei instanties aan de slag met een hoop geheimzinnige projectjes en voor je het weet liggen dan een binnen een dag 14 merchandise lijnen, 13 stripboekenseries en 46 vervolgfilms van de originele serie in de winkelschappen. En nu dus ook bij de Luizenmoeder. Ik ken werkelijk geen krant in Nederland die er deze week niet op uit is getrokken om basisschooljuffen te gaan interviewen over de serie. En er is werkelijk geen talkshow in het hele land die de acteurs van de serie niet in haar uitzending heeft gehad. En beste media en verdere commerciële organisaties, daar moeten jullie echt eens mee stoppen. Jullie zijn bezig om een successerie volledig uit te melken. Dat komt de serie zelf op den duur echt niet ten goede en daarbij vind ik het bloed irritant worden. Dus dit. Hallo, allemaal, wat fijn ben hier, Hoeft van mij helemaal niet. Ik weiger pertinent om hier volgende week in het zuiden een polonaise op te gaan lopen. Zoals mijn moeder altijd zegt, op een gegeven moment is het mooi geweest, jongen. Oftewel, kappen nou! Klaar nu met het uitmelken van die series. Dus laten we deze week gewoon weer allemaal in grote getalen naar de luizenmoeder kijken. En laten we er net als voorheen even hard van genieten. Maar na de uitzending wil ik er helemaal niks meer over horen. Anders stuur ik hoogstpersoonlijk een luizenplaag naar alle krantenredacties van Nederland. En zie dan nog maar eens een luizenmoeder te vinden die je daarvan weet te redden. Fris. Ja, ik voel me nou heel schuldig. Ik ben afgelopen week de studio ingedoken en heb een remix gemaakt van Hallo Allemaal. Wil je het horen? Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stamp met stompel, zet je handen in je zij. Ik ben aan en wie ben jij? Mooi toch? is India.Ari. Maar ze heet gewoon India.Ari. Gewoon zonder punten tussen. En dan nog Simpsons erachter hier op uh, NPO Radio 1. Can I walk with you? Schitterend nummer. Uh, elke week bel ik met mijn uh, goede vriend... reisjournalist Bas van Oort... om uh, uit te zoeken waar hij uh, uithangt. Uh, en dat ga ik ook nu doen. Uh, Bas van Oort, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Waar hang jij nou weer uit? Uh, ik zit uh, in het hoekje uh, van Frankrijk, uh, wat een beetje aan Zwitserland grenst, bij ja. het meer van Geneve. In uh, Morzien. Uh, in een heel groot skigebied. Uh, en dat heet uh, port uh, En daar is het uh, op en top winter. Dat, maar dat, dat is wel fijn, denk ik, daar zo. Dan. Ja, ja, dat oh. is heel fijn. Ja. Ik ben er eigenlijk pas net. Ik ben, uh, we zijn uh, uh, zaterdagochtend uh, uit Nederland weggereden. Mm -hmm. uh, en op driekwart van de route een overnachting gehad. En dan is er allemaal nog niet zoveel aan de hand. Uh, maar toen reden we uh, op zondagochtend verder... en uh, uh, dan zie je het op een gegeven moment echt winter worden. En dat vind ik altijd een fijn moment. Dus dan, uh, uh, dat gebeurt in, in de bergen nog wel eens uh, na een tunnel. Hè? Dan rij je een tunnel in ja. en dan uh, uh, is het uh, voor die tunnel gewoon wel koud... En, maar meer een beetje door en groen... en het was niet topweer, dus het is een beetje grijs en gauw. En dan kom je zo'n tunnel uit en dan is het helemaal wit. En uh, dat is altijd een mooie uh, ik, heb dat, ik heb dat één keer meegemaakt in Nieuw-Zeeland. Toen reed ik uh, richting uh, de Milford Sound op uh, het Zuide eiland, Het is zo'n uh, zo, zo, zo fjord. En dan rijd je eerst ja. door zo'n heel mooi groen Nieuw-Zeelands dal met, met varens en zo'n soort dingen. En toen moest ik heel hard lachen, want de tunnel heette de Homer Tunnel. Ik ben een grote uh, fan van de Simpsons, dus die ah, lukt ja. dat ze een tunnelnaam vernoemd hebben. Of is het Homerus? Ja, ik weet het niet. <lacht> um, en dan rij je door die tunnel, die gaat schuin omhoog. Dus aan de zijkant van de weg stroomt water je tegemoet. En dat uh, is ook eenrichtingsverkeer. En dan kom je aan de andere kant, dan zit je opeens echt in het hoge hooggebergte... Um, en dan ben je, ja, ben je opeens een paar honderd meter hoger. Fantastisch. Maar ga vooral ja, verder met je verhaal. Nee, dat is bijna Lord of the rings hè? Ja, ja, maar maar echt, in Nieuw-Zeeland ja. ook uh, uh, natuurlijk uh, geen gek... Uh, dan ben je niet ver van huis daar. Nee, maar, uh, nee ja, hier ook. En uh, dan, dan, is inderdaad, uh, dan zijn watervallen bevroren. En dan zie je ijspegels. En dan uh, zijn die bomen uh, wit van... En omdat ze bevroren zijn en omdat er zo'n vers laag sneeuw op de dak ligt. Uh, nou, dan heb je er wel meteen zin in. Ja, dat wil ik zeggen. Ik kijk naar buiten... Nee. Ja. Okay. ja, zit jij toch beter? Hey, en, je, en ik vind het wel leuk dat ik je nou hier wakker, uh, wakker spreek. Want jij, jij bent uh, jij was lekker uh, TV aan het kijken. Hè? Ja, ik, uh, ik hou nog wel van de American Football. Dus uh, ik ben de Super Bowl aan het kijken. Ja, ik sprak net uh, Ilja, ook een uh, American Footballer. En die, die heeft het ook allemaal gevolgd. Dus over de wedstrijd heb ik al van genoeg gehoord. Maar uh, okay. wat vond jij van de, de halftime show? Ja, nou ja, ja wel tof. Uh, ik heb de, de Show niet helemaal gezien. Maar uh, uh, ja, ik vond het wel vet. Mooie ode aan Prins. Ja. Uh, ja. Die heb ik dus uh, net gemist. Ik, ik was precies op het moment dat uh, Justin Timberlake de boel bedankt en het klaar was. <laughs> ja, en ja. Hij eindigde met een uh, Superbowl selfie. Uh, ja, hij ging nog even de tribunes op. Uh, en uh, ja, volgens mij was het wel, uh, wel een mooie show. Ja, en kijk, kijk je dat met, met Fransen of met, met Nederlanders? Met wie ben je daar? Nou, nu ben ik in mijn eentje, maar uh, ik ben hier met een groep vrienden. Uh, om, uh, ik ben eigenlijk op vakantie, en dat is ook wel eens lekker. Uh, want dat gebeurt allemaal niet zo vaak. Ik ben vooral uh, uh, echt op reis omdat ik dan aan het werk ben. Hm. En nu ben ik uh, het een beetje aan het combineren. Want er komen op uh, ambassador.land wel uh, uh, een aantal artikelen uh, en wat foto's en, uh, en noem maar op. Maar uh, uh, ja, het is, uh, het is een beetje een combinatie van werk en plezier deze week. Terwijl ik denk dat heel veel, uh, ik vermoed dat heel veel mensen denken... dat jij altijd op vakantie bent. Dan denk ik, oh, ga, gaat hij weer. Ja, dat klopt. Dat, uh, uh, dat ik, denk dat ik, ik namelijk weer... ook. Uh, en iedereen ja. om mij heen hier knikt heel erg instemmend ja. Ja, ja, ja nee. ik doe dit nu een jaar of zes, zeven en ik moet het nog steeds uitleggen dat ik uh, toch wel echt aan het werk ben als ik op reis ben. Maar ja, als je plezier hebt in je werk, dat zou jij ook wel hebben. Jij juist ook uh, uh, midden in de nacht uh, uh, op de radio. Maar als het plezier is, dan voelt het niet als werk. Dus dat is heel fijn. En uh, als je dan ook nog eens vrienden om je heen hebt, dan is het natuurlijk helemaal... Uh, uh, genieten. Ja. Dus uh, nee, dit, is, uh, dit belooft een mooie week te worden. Ja, en, en dan uh, uh, zit je daar dus in de... In de ja, het zijn de, de Alpen nogal wel, geloof ik. Ja, ja zeker. Um, Is het gewoon uh, skiën, skiën, skiën en, uh, en, en een pilsje aan het einde? Ja, en uh, ja, misschien nog wel een pilsje. <laughs> uh, maar ook wel echt heel veel skiën, want uh, het is een mooi gebied. Het zit in Soleil. en dat is uh, een van de allergrootste skigebieden ter wereld oh. eigenlijk. Um, en ik weet niet, ben jij een skier of niet? Uh, ja, niet, niet uh, zo'n diehard skier die elk jaar op de, op de latten moet staan omdat hij anders gek wordt. Uh, maar ik ja, ja. zeg maar, mijn frequentie is uh, onregelmatig. Um, eerste keer was, even kijken, uh, 18 jaar geleden. De tweede keer was drie jaar geleden en vorig jaar ook nog een keer. Dus de, okay. ik, ik kan niet zeggen ja, dat, dat ik, ik uh, doorgewinterd ben. Huh. Nee, dat is maar, onregelmatig. Ja. Maar, nou, ik, vind maar het wel, heer, is... ik vind het heerlijk, dat gevoel dat je zo door die sneeuw en de bergen en de uitzichten, geweldig. Ja, en dan is dit echt wel een skigebied wat een beetje ook daarbij past. We hebben ook wel in de groepen waarmee ik ben uh, wisselt het een beetje van echte diehard's tot uh, uh, mensen die niet uh, heel vaak gaan, uh, maar er wel gewoon heel veel plezier uit halen. Maar het is een gebied met uh, bijna 600 kilometer aan piste. Dat is er heel veel. Uh, en het mooie is, in Frankrijk heb je nog wel eens uh, gebieden waar vooral van die betondorpen... Uh, op de piste ja. uh, staan. Uh, en dat is, dat is echt nou typisch Frans. Ja, dat ik ben uh, even kijken, om... de afgelopen twee keer dus naar uh, Val Thorens geweest. Nou ja, dat is ja. een groot betondorp. En daar, moet je, daar ga je, laat ik het zo zeggen, in de zomer zou je niet voor je plezier heen gaan. Nee, nee, nee dan word je altijd een beetje verdrietig als je dan uh, uh, als, het, uh, als de sneeuw weg is. En uh, dan heeft het altijd een beetje een aanblik. Maar niet hier, want uh, dit is een beetje een soort concurrent van Val Thorens. Uh, omdat het, uh, uh, die twee die, uh, uh, weteiveren altijd een beetje om de titel... het grote skigebied van Europa. Uh, maar hier is het een, vooral een verzameling boerendorpen. Uh, dus uh, Morzien zelf, uh, ja, we reden gisteren binnen... en uh, het zijn eigenlijk vooral chalets uh, chalet en houten huisjes en, uh, en boerderijen, noem maar op. Dus uh, ja, er is veel laagbouw en dan, dan heb je meteen dat typische... Uh, ja, wat je een beetje verwacht, zeg maar. Uh, heel sfeervol. Uh, en het is ook nog eens een hele goede winter. Dus er ligt, uh, op de berg ligt er bijna vier meter sneeuw. Zo. En in het dorp bijna een meter. En, en de daken zijn wit en uh, de bomen Dus uh, uh, ja, dat is heel sfeervol. En uh, wat ook wel grappig is aan dit gebied... dat gaan we uh, komende week ongetwijfeld doen... is dat uh, je kan de grens over skiën naar Zwitserland. Moet je aan je paspoort meenemen wel, hè? Ja, nee, dat toch, ja nou, die hebben we toch bij ons, dus dat uh, komt goed uit. Ja. Uh, maar uh, ja, dat vind ik toch ook altijd wel uh, uh, een, een leuk extraatje of zo. Ja, wat, wat gaaf. Ik ben, ik, ja, het Leuk, want de afgelopen week hebben we je gesproken toen je, nou, je zat in Zwitserland. En we hebben het over je reis in uh, Canada gehad. Ja. We hebben het zelfs over wintersport in Noord-Korea uh, gehad. Dus ja, ja. We, als je al die plekjes afgaat, kan je, heb, heb je een favoriet? Nou, en dat is nu wel grappig, omdat het dan die combinatie is tussen werk en, uh, en vakantie. Uh, je kan natuurlijk favoriet kiezen op de bestemming, en dan is uh, Canada wel heel speciaal. Ook mm -hmm. Dat ik daar het Noordlicht heb gezien. En uh, uh, ja, dat, dat zijn echt van die droombestemmingen waar je ook niet zo 1, 2, 3 komt. En dan ligt uh, Frankrijk natuurlijk uh, wat dichter bij huis. Maar uh, het gezelschap is toch ook wel heel belangrijk. Dus dan haal ik ook wel echt heel veel plezier uit een week zoals deze. Uh, dus ja, eigenlijk kun je het dan weer moeilijk met elkaar vergelijken. Ja. Met andere woorden, uh, weet ik veel. Het hangt van het moment af. Dat is een beetje wat je zegt. Ja, ja, ik heb ook heel lang gezegd dat mijn mooiste reis was: was de laatste reis uh, die ik heb gemaakt. Maar ja, dat geldt natuurlijk niet overal. Het valt ook nog wel eens tegen. Maar. Uh... Uh, voor nu gaat het wel op. Oké, okay, ik, ik zal je niet verder tarten met zulke moeilijke <laughs> vragen. Want het is ook, net zoals aan een, aan een ouder vragen wie je favoriete kind is of, uh, of wat je favoriete liedje is aan een muzikant, dat, dat, dat is gewoon misschien niet goed te beantwoorden. Ja, precies. Ja, mensen vragen ook nog wel eens wat is mijn favoriete bestemming in het algemeen. En dat vind ik ook altijd een lastige, omdat om, dan heb je nog uit veel meer te kiezen. Ja. Uh, nou, wat is je favoriete dus, bestemming in het algemeen? Uh... <laughs> nou, we gaan het toch weer over Dominica hebben. Dominica, okay. uh... Dat is het mooie eiland, uh, hadden we het vorige keer over. In, uh, ja, Precies. Bij, dat uh, uh, is het ook weer? Uh, Montserrat, Guadeloupe, Martinique en uh, lekker. Uh, ja. ja, precies. Nou, en het is wel leuk, dat wat zei ik, ik ga weer terug. Oh, ja. uh, en het is niet uh, dat ik daar heel erg een, uh, een, een nieuwe update over heb of zo. Behalve dat ik wel uh, een redelijke zekerheid heb dat er weer een mooi verhaal uh, gepubliceerd gaat worden ergens het komende jaar. Dus uh, dan heb ik uh, nu nog meer reden om terug te gaan. Ah, ja. ja, fantastisch. Dus, uh, daar zeker meer over later. Ja. Uh, Bas van Oort, uh, volgende week dan uh, spreken jullie elkaar niet. Uh, de week daarna ook niet en de week daarna ook niet. Want dan zit ik in Korea en zit hier op deze stoel uh, Teun Verstegen. Maar als, jij als ik weer terug ben en, en jij bent weer echt op een mooie plek... dan spreek ik je graag weer. Ja, maar dan moet ik eigenlijk jou even uh, vragen hoe het is geweest in Korea. Laten we, dat lijkt me een hele leuke vorm. Laten we dat doen. Ja, is goed. Ja, is goed. Doe Fijne, we dat. Veel plezier daar. Fijne nacht en een goede dag. Ja, dankjewel. Jij ook, hè. Thomas van Vliet. Fris. Ja, het is een van de grootste en meest spraakmakende rechtszaken van ons land. Die tegen Willem Holleder. En vandaag staat hij opnieuw voor de rechter. Ja, de vraag is of hij opdracht heeft gegeven voor vijf liquidaties en één keer doodslag. Advocaat Yehudi Moskofliet, die volgt de zaak. Hij is niet de advocaat van Holleder. Maar hij heeft het wel een beetje met die advocaat te doen. Want hij vraagt zich af of het nog wel een eerlijk uh, proces gaat worden. Ja, de reden dat ik denk dat het vrijwel onmogelijk is voor Holleder om nog een eerlijk proces te krijgen is. Uh... Ja, dat, dat stoelt op twee uh, uh, pijlers eigenlijk. Uh, allereerst hebben we de verklaringen en het boek van uh, zijn zus Astrid Hollede. Um, zij heeft zeer belastende verklaringen afgelegd. Uh, en zij is iemand die zeer dicht bij hem ligt. Maar ook nog, jarenlang, uh, zijn advocaat is geweest. Op nou, het moment dat iemand advocaat is en in die hoedanigheid uh, informatie tot zich krijgt... dan mag helemaal niets daarvan worden gedeeld met wie dan ook, behalve de cliënt... Tenzij hij er toestemming voor geeft. Dat is één. Uh, dus er liggen nou verklaringen van eigenlijk zijn advocaat. En een ander belangrijk onderdeel is. Is dat het Hof in het passageproces. Hem eigenlijk wel schuldig heeft verklaard. Letterlijk. Met name toenaam. Voor de moord op Kees Houtman. Dus de instantie. Die hij straks moet gebruiken. Als hij niet eens is met het vonnis van de rechtbank. Heeft hem al veroordeeld. Ja dat is natuurlijk. Juridisch de wereld op zijn kop eigenlijk. Um, daarnaast. En we nog het boek van Astrid Holleder en de ontzettend uitgebreide eh, media-aandacht die eraan is besteed? Daardoor is eh, heel Nederland, de gemiddelde kijker, de gemiddelde lezer, eh, helemaal voorbereid al op haar mening. En eh, ja, rechters zijn natuurlijk ook gewoon mensen. En die zijn daar niet eh, gevoelloos voor, natuurlijk. Dan nou worden ze geacht professioneel te zijn en dat zullen ze ook zijn. Maar. Dat stemmetje in het achterhoofd dat het boek van Astrid heeft gelezen... dat zal ook meespelen uiteindelijk. Ja, het is even afwachten natuurlijk wat vandaag gaat brengen. Maar ook het begin van de zitting straks... zal anders, uh, anders lopen dan bij andere rechtszaken, denkt Moscovici. Wat men doorgaans doet is dat uh, men begint met het bespreken van het dossier. Alleen uh, wat ik heb vernomen is dat er een soort van... Uh, en dat is op zich wel bijzonder voor een Nederlandse zaak... een soort van opening statement komt van zowel het openbaar ministerie... als van de, uh, de verdediging. Maar in een no normale zaak... Begin je uh, met het bespreken van de feiten in het dossier. Dus, dus alle processtukken worden voor zover relevant uh, beschouwd, worden doorgenomen. En dat is zoveel in dit geval, duizend ordners, dat kun je je nou eens voorstellen. Een normale grote zaak, dan heb je het over veertig ordners. Ja, een enorm dossier dus, en het gaat vooral veel wellers nieters worden. Tussen Hull Holleder dan en zijn zussen die ook verklaringen gaan afleggen. Ja, en de vraag is natuurlijk wie de richters gaan geloven. In deze zaak, zoals ik het heb begrepen, ik heb natuurlijk uh, dat dossier niet gelezen, zeker niet die duizend ordners. Maar uh, inmiddels is er zoveel over gesproken in de media... dat ik wel een indicatie heb van waar het, uh, hoe het is opgebouwd, dat dossier. En dat is voor een groot gedeelte, ik denk voor 99 verklaringen. Dus niet vingerafdrukken of, of DNA, dat soort dingen. is dus geen technisch bewijs in deze zaak. Um, dus dan wordt het inderdaad de ene verklaring tegen de uh, mening van Hollede. Van nee, dat is zoals ik het um, nu zeg. Uh, dus ja... Um, Gaan ja, ze waarde hechten aan de verklaringen van de zusters? Of gaan ze waarde hechten aan de verklaring van de Over een uurtje bel ik nog met de misdaadjournaliste Thijs Zeeman... Eh, die ons door de zitting van vandaag meeneemt. Dit is Ed Sheeran, The A-Team.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 Maar uitkwam, dacht ik echt dat het over de E-team ging. Dat gaat het letterlijk niet. Het gaat over een meisje met drugsproblemen en straatprostitutie. Heel dreurig, maar een heel mooi liedje heeft het opgeleverd. Uh, uh, edgy, en dan was dat zo direct verder met Fris. Met onder andere de favoriete plek van Jury. En uh, een niet-westers science-fiction festival.